Middernacht, het begin van vrijdag 16 december. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Een groep Somaliërs die vastzit in Ter Apel moet van de rechter worden vrijgelaten. Ook krijgen ze een schadevergoeding voor de twee weken dat ze in detentie hebben gezeten. De 19 Somaliërs werden opgepakt omdat ze protesteerden tegen hun uitzetting uit het asielzoekerscentrum. Ze kampeerden al een week voor de deur van het AZC. De groep is uitgeprocedeerd en moet terug naar Somalië. De rechtbank in Groningen heeft nu bepaald... dat hun terugkeer naar Somalië op korte termijn niet mogelijk is. Daarom hadden ze nooit vastgezet mogen worden. Wat er nu met hen gebeurt is niet duidelijk. Lisbeth Spies wordt morgen benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. Dat verwachten ingewijden in Den Haag.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 In de Europa League is AZ door naar de volgende ronde. De Alkmaarders speelden thuis tegen Metalist Garkov gelijk. Het werd 1-1. PSV won in Eindhoven met 2-1 van Rapid Boekarest. PSV was al zeker van de eerste plaats in hun groep. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten neerslag. Morgenochtend vooral in het zuiden, midden en oosten van het land kans op natte sneeuw. Het KNMI waarschuwt voor gladheid tijdens de ochtendspits. Het wordt maximaal 6 graden. Tot zover het NOS journaal. Dan zijn er nog een paar files: de A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen Afrit Forst en Twello drie kilometer vanwege een politiecontrolepost en de A10 Ring Amsterdam Watergraafsmeer richting de nieuwe Meer tussen de Rai en knooppunt de nieuwe Meer twee kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Frank Dumas. Er is een naam gevallen: Lisbeth Spies. Volgens nieuwsuur is zij degene die terug gaat keren op het Binnenhof als minister. En als opvolger van Piet Heijn Donner. Morgen zal eindelijk de kogel door de kerk gaan. Wordt de benoeming van de nieuwe onderkoning van Nederland bekendgemaakt? Althans, dat is de verwachting. In Luna praten we vannacht over dat wonderlijke gezelschap... dat Raad van State heet. En dat doe ik met Nico Baakman, politicoloog verbonden... aan de Universiteit van Maastricht. Nico Baakman, goedenacht. Goedenavond. Um, heb je altijd geweten wat, wat die Raad van State was voor een gezelschap? Ken jij de leden ook allemaal? Nee, ik ken er wel een aantal. Althans, er, weet wie ze zijn en weet van hun achtergrond. Maar dat fluctueert ook een beetje. En het is een heel grote club intussen geworden... Maar ik heb uh, ja, wat eraf staat. Dat heb ik geleerd tijdens mijn studie. Dat is het nemen van een belangrijke plek in ons staatsbestel. Dus dat leer je dan als je rechten krijgt. Is het, is het ook wel iets van, van, van een soort loge eigenlijk? Nee, nee, nee. De oorsprong die is, is heel oud. Hè. Het is, is opgericht onder, ik geloof, Karel V. 1531 of zo. Hè, als advies, adviesorgaan van, van de koning en... Uh, na, nou ja, daarna kregen we de uh, oorlog en uh, de Republiek en de Franse tijd. Maar daarna is het heropgericht, zal ik maar zeggen, onder Karel uh, van van Hoogendorp. En sinds die tijd is het er. Hein? Het is advies ontgaan geweest. En later is daar rechtspraak bijgekomen, bestuursrechtspraak bijgekomen. In dat gezelschap is de koningin is de voorzitter en ja. de vicevoorzitter is dan de machtigste uh, uh, man... Nooit de vrouw geweest, geloof ik, hè? Nee, de nee, machtigste man van Nederland, eigenlijk. Daar gaan we het over hebben, over die plek, over dat gezelschap, over de Raad van State. En laten we beginnen met het antwoordapparaat van gisteren met een vraag aan jou. Er is één nieuw bericht. Dag Frank en dag Nico Baakman, politicoloog. Je hebt altijd veel kritieke politici die elkaar onderling baantjes toeschuiven. Ik ben benieuwd waar jij op stemt. Welke politicus vind jij goed genoeg? Graag een duidelijk antwoord. Dit is duidelijk het Nijpels, volgens mij. Nee, dit was niet het was niet Nijpels, nee. Het <laughs> lijkt er niet eens op zelfs. Maar het antwoord zal, zal verrassen. Ik ben uh, lid van geen enkele politieke partij. Wel ooit als student heel even geweest, maar dat was maar heel kort. Uh, ik stem al jaren ook niet meer. Ik geef mijn vrouw een volmacht en zeg tegen mijn echtnood... zie maar, doe maar wat leuks, ik wil het niet weten... En dat doe ik omdat ik uh, regelmatig over dit soort dingen praat. Tegen studenten, maar ook tegen journalisten. En dan moet niemand kunnen zeggen... dat zeg jij, dat vind jij, omdat jij bij die club behoort. Dus daarom, daarom stem ik niet. Uh, niet uitgebrek aan belangstelling, die heb ik wel. Nee, precies, want jij bent politicoloog. En van een politicoloog verwacht je een, uh, een, een stevige betrokkenheid bij de politiek. Ja, maar die heb ik ook. Die heb ik zowel bij het proces als, uh, als bij de mensen... En standpunten heb ik uiteraard ook, maar die gaan altijd over aparte kwesties. Die gaan dus over de AOW, over de eurocrisis... en nooit over ben ik bij die of ben ik bij die partij. Dat gaat dus dwars door allerlei dingen heen. Ik ben bijvoorbeeld voor de zondagsrust. Dan ben ik in de sgp ChristenUniehoek. Uniehoek. Op andere punten... Maar je, je, je, hebt verder, je bent verder niet religieus. Dus, nee, dus niet om religieuze redenen. Nee nee, nee, nee, nee. Op andere punten dan, uh, dan zit ik op één lijn met soms zelfs met de PVV... Soms uh, met uh, de SP, dat varieert per punt. Ja, het belangrijkste voor jou is die politieke benoeming. Hè? Um, ja. Maar laten we, voordat we het daarover gaan hebben, even over... Of even, laten we de aanleiding is natuurlijk de benoeming van Donner, uh, van uh, morgen. Dat verwacht iedereen. Ja. Um, denk je dat, er, dat het ook zo uit zal pakken dat Donner inderdaad de nieuwe vicepresident wordt? Ja, alles wijst in die richting, maar... Nou oh ja, god. <laughs> nee, ik denk het eigenlijk wel, ja. Ja, ja? Ja, ik verwacht het wel. Alle uh, anderen zijn afgeserveerd en hij gaat het gewoon worden. Ja, ik heb, uh, ik heb uh, begrepen dat, uit de, maar uit de krant, dat uh, uh, de huidige voorzitter van de SER uh, is op gesprek is geweest en afgewezen is. Ik heb begrepen dat heers Balin niet gevraagd is te solliciteren, uit de media ook. Dus ja, het, uh, alles wijst in de richting van Lonne. Hij gaat het worden. Donner, denken we allemaal. Laten we het eerst even over de Raad van State zelf hebben. Want mm -hmm. de Raad van State, zei je net al, heeft uh, uh, twee taken. Ja, meer, maar twee, twee dagelijkse taken. Dus de dagelijkse taken die zijn uh, adviseren over wetgeving... Iedere voorstelingswet moet langs de Raad van State. En daar geven ze advies over. En de andere is rechtssprekig. Ze zijn, als je ruzie krijgt met de overheid over een besluit... bijvoorbeeld je wil sneller in je tuin leggen of zo... en je denkt van ja, maar kom maar toch. Dan kun je naar de rechter stappen. En uiteindelijk dan kom je bij de Raad van State terecht. Dat is de hoogste instantie. En die beslist dan uh, over dat geschil. Geschillen met de overheid. Of tussen overheden onderling. Dat gebeurt ook gemeentes tegen het Rijk of dat soort dingen. Dus dat zijn twee hoofdtaken. En daarnaast zijn er nog twee andere taken die wat minder vaak voorkomen. Eentje is dat de vicevoorzitter, de onderkoning... altijd adviseert, als er een kabinetsformatie aan de orde is... dus die gaat dan naar haar majesteit toe... en die zegt aan majesteit, ik zou dit, dit en dit... net als trouwens de voorzitter van zijn Tweede Kamer... en alle fractievoorzitters. En daarnaast, mocht de majesteit wegvallen om een of andere reden... en er geen, niet onmiddellijk een opvolger zijn... dan neemt de Raad van State, en dan in het bijzonder de vicevoorzitter... Het hoofd, de rol van staatshoofd over. Het is twee keer gebeurd hè, dat de Raad van State... het koninklijke gezag overnam. Twee korte periodes. Het is één keer gebeurd... Ja, ik heb het op moeten zoeken... Ja, het is heel bijzonder... Want ja. het is één keer gebeurd in... Uh, 1889... toen Wilhelmina nog te jong was... Kun je ja. Ja. Uh, en, en kort daarna toen, toen haar moeder Emma... Uh, nog benoemd moest worden als, uh, ja. als regentes. Ja. Ja. Maar de, links of rechtsom... is dat een orgaan met veel macht... Ja, het is, het is een, een, een cruciaal orgaan in ons bestel. Ja, niet zo cruciaal als de Kamer en de regering, maar het is toch een hele belangrijke plek. Ja. Hoe ja. groot is de macht van de Raad van State? Um, ja. Kijk, die adviesfunctie, als dat echt niet uitkomt wat ze adviseert, dan worden die adviezen gewoon genegeerd. Maar die rechtsprekende functie die is natuurlijk wel het laatste woord. Gewoon is de rechter in hoogste instantie... vergelijkbaar met de Hoge Raad, maar dan in privaatrechtelijke zaken. Dus dat gaat dus ver. En privaatrecht dat is? Als je een hebt over geld, een rekening of zo... of je hebt een contract niet nagekomen. Dus bij de, bij de uh, Raad van State gaat het om... de overheid heeft een besluit genomen. Snelig door je tuin, je krijgt de vergunning niet. Of... Alle conflicten tussen burgers en overheid? Ja. Ja, over besluiten. Niet over wetten, maar over besluiten. Dus een besluit wat deze burger raakt. En daar kom je uiteindelijk mee bij de Raad van State terecht. En daar is de Raad van State het hoogste ja, gezond in Nederland. Ja. Um, ze kunnen ook de koning waarnemen. Dat is, dat is wel weinig voorkomen, maar dat is in feite wat ze ook kunnen doen. Ja. Um, en ze zijn een belangrijk adviescollege van het kabinet. Ja, ze, gaan, uh, ze, ze moeten... Ze moeten dat ze hen de procedure over ieder ontwerp van wet advies uitbrengen. En dat moet gaan over twee dingen. Dat moet gaan over de wetstechnische kwaliteit... dus dat juridisch goed in elkaar past in de rest van het stelsel... en over wat heet zeg maar, de beleidsanalytische kant... Gaat deze wet op deze manier doelen halen die bedoeld zijn? Is daar genoeg draagvlak voor? Gaat dat werken, et cetera? Dus dat zijn de twee dingen. Niet over politiek, hè? dat is niet de bedoeling. Maar het gaat over de grenzen van de grondwet. Het gaat over constitutionele eh, bezwaren. Ja, daar moeten ze ook naar kijken. Ja, dus past in stelsel. Hè? Het wordt hier niet, niet de grondwet uh, met voeten getreden? Dat soort dingen. Daar moeten ze naar kijken. Ja. Kan een niet-jurist lid zijn van de Raad van State? Ja, dat kan. Dat komt ook voor. Er zitten er op dit moment uh, twee mensen in die. Uh, die uh, helemaal geen jurist zijn, die hebben, ik meen alle twee, maar niet helemaal zeker, hebben politiek niet gestudeerd. Dat is meneer Boslap van de CDA, die is dokter Anders. En uh, dat is Wim Deetman, die is ook van de CDA, die is ook dokter Ook burgemeester Anders. van Den Haag, oud ja, minister. oud minister, uh, oud voorzitter van de Kamer, staatssecretaris geweest geloof ik, en daarvoor iets bij een uh, onderwijs. Meen ik, zoiets. Protestant onderwijs, geloof ik. Ja. En wat vind je ervan dat uh, zulke mannen lid zijn van de Raad van State? Nou. Het, um, ik ben, en dat zijn de meeste juristen in Nederland, ik ben geen jurist, hè, maar de meeste juristen in Nederland zijn geen voorstander van lekenrechtspraak. Uh, in Nederland is het recht toch het uh, toepassen van uh, de wet op concrete situaties. Daar moest niet alleen een goede uh, kenner van de wet voor zijn. Maar bovendien moet je ook in staat zijn om recht te spreken. Dat is een apart factor, dat is heel moeilijk. Er zijn zware opleidingen voor naast en achter nog, na de juridische opleiding. En uh, als je uh, van de wet zelf geen hout weet, dan moet je daar niet zitten, volgens mij. Ik, ik, wat dat betreft is meneer Deepman wel, wel een aardig voorbeeld. Die was als burgemeester nog een keer op de televisie... in een of andere quiz met andere burgemeesters. En toen ging het over de vraag uh, wat een burgemeester precies mocht... bij het verbieden van een demonstratie mocht hij een demonstratie op grond van wat betoogd werd verbieden. En deed man dacht van wel. En dat mag dus niet. En dat is eerstejaarsrechtenstof. Ik bedoel, dat is wat dat leren eerstejaarsrechtenstudenten... dat dat niet dus kan. Al openbare orde, en daar houd ik mee op. Ja. ja. dat wist je dus niet. Maar dan ben je, wat jou betreft, ook meteen gedisqualificeerd... als het gaat om een plek bij de Raad van State. Ja, want dan zul je toch wel het recht behoorlijk moeten kennen. En daarnaast zul je er ook het nodige respect voor moeten hebben... Nog een voorbeeldje van meneer Deepman. Als minister eh, van Onderwijs heeft hij de harmonisatiewet door de Kamer gejaagd. Die wet had eh, bezuinigingsoogmerken en die is met terugwerkende kracht in werking getreden. Daar krijgt iedere jurist hardkloppingen van. Wetten die hebben geen terugwerkende kracht. Dat is helemaal verkeerd fout. Mag niet. Mag Eigenlijk. Niet. Tenminste, het is een dan, laten we zo zeggen. Nee, het is helemaal verkeerd. Het is principeel juist. Hey, je kunt ja, Maar als de Tweede Kamer ja zegt en de Eerste Kamer ook, dan is het ja. recht van wet. Dat hebben ze gedaan. Kracht van ja. wet. Dat hebben ze gedaan, ja. En dan is het pech hebben. Ja. ja, en daar is een arrest van de Hoge Raad over. Die schuimbekte zo ongeveer. Maar ze konden niks doen. Want helaas in Nederland mag de rechter de wet niet aan de grondwet toetsen. Dus alles hield daarop. Ja. Nou, goed, Piet hein Donner is wel een jurist. Ja. Uh, sterker nog, hij komt uit een, uit een juridische uh, nest, zal ik maar zeggen. Ja. Een lange juridische traditie. Ja. Um, maar daar kleven er andere dingen aan hem. Uh, Karin Spijnk, de, de schrijfster die twitterde: Donner heeft zo vaak een Big Brother Award gekregen voor het schenden van privacy... dat hij een Lifetime Achievement won. won. En hij wordt vicevoorzitter van de Raad van State. Ja, ja, ja. Ja, ja Donner is, uh, is wel een jurist. Maar het is een, uh, daarnaast is het in veel opzichten een hele ouderwetse regent... Dus een etatist, dus iemand die vindt dat de staat een hele deftige meneer is... die vooral niet veel lastgevallen moet worden. Dat woord wil ik even herkouwen. Een etatist? Een etatist. lid van, van de, de, de ja, staat. van de staat. Dus hij is erg, erg op, op, op uh, het, het, uh, de, de macht van de regering en, uh, en de overheid. En wat hij doet is wel gedaan. Er moet vooral niet te veel over gezeurd worden. Um, ik herinner mij niet zo lang geleden, toen ging het over uh, de wet openbaarheid van bestuur... ...wet waarmee een burgers kan zeggen tegen de overheid... ...hé, hey, je hebt daar stukken over, die wil ik zien. Die vond hij uh, maar lastig, die moest maar een beetje ingeperkt worden. Nou ja, een van de manieren waarop je... ...een van de weinige manieren waarop je, op, je kunt controleren... ...is documenten opvragen. Dat moet, er zijn heel veel uh, moet kunnen, dat moet ruimhartig kunnen. Heel veel journalisten die hebben daar uh, mooie dingen mee gedaan. Donner had dat graag wat ingeperkt, om maar één ding te noemen. De WOP heb je het over? We, We, ja. Wet openbaar bestuur? Ja. Ja. Uh, er is nog een ander vlekje aan Donner. Dat vind ik eigenlijk nog wel veel erger dan het principiële. Hij was uh, minister en, uh, van uh, justitie. En toen zijn er negen mensen verbrand in Schiphol. Die mensen zijn er van brand. Die zaten daar opgesloten omdat uh, de Nederlandse overheid... wou ze geloof ik uitwijzen. In afval, het waren asielzoekers opgesloten. En uh, de verantwoordelijkheid voor die brand die lag... Uh, bij de organisatie heeft uh, de raad uh, toen nog van uh, Pieter van Vollenhoven vastgesteld. Toen heeft Donner moeten aftreden. Terecht, niet alleen Donner, trouwens ook die mevrouw Dekker heeft moeten aftreden. Dat was de minister van mening die waren met z'n tweeën verantwoordelijk voor. Negen doden, of elf doden geloof ik zelfs. De man komt gewoon terug als minister. Ja, maar goed, zo werkt het staatsrecht natuurlijk. Je ja, hebt politicoloog, je weet het als geen ander. Ik bedoel, hij heeft de politieke verantwoordelijkheid gedragen. Ja. Um, is niet, niet in persoon degene die getekend heeft voor het feit dat er mensen om het leven kwamen, zal ik maar zeggen. Maar ja, hij draagt ja. wel de verantwoordelijkheid. Hij dus verantwoordelijk. dus uh, ja. kan hij om, om de zuiverheid uh, aftreden. Maar dat betekent niet dat hij nooit meer minister kan worden. Nou, een minister onder wiens leiding zulke dingen gebeuren, die moet daar maar niet terugkeren, vind ik. Het zijn mensenlevens. Hè? Het gaat om een paar centen, dat vind ik ook wel vervelend, maar mensenlevens. Dat kan niet. Ja, ja, ja. ik probeer even heel snel in mijn te graven naar andere voorbeelden. Maar hoe heet de oud-burgemeester oud van Amsterdam ook weer? Ed van Tijn, die, van Tijn ja. die werd minister van Binnenlandse Zaken... en moest als een speer aftreden, ook om de politieke verantwoordelijkheid van... Uh, ja, in de affaire, hè? Ja, ja. ja. precies. Uh, dus ja, god, ja. Ja, ja. ja. Het is uh, sommigen die zeggen dan... Uh, ja, ja, het is een kwestie van vertrouwen. En als die er aangesteld wordt, is de vertrouwen blijkbaar. Dan denk ik, ja, het vertrouwen van wie? Van zijn politieke vriendjes of van de kiezer? Hoe groot is de rol van uh, politieke vriendschappen... als het gaat om de benoeming van de vicevoorzitter van de Raad van State? Vriendschappen? Nou ja. Um... Is het een politiek <tus> spel? Dat wil ik het anders vragen. Dat is het. Natuurlijk, dat is het. Het is een, een politiek gekleurde benoeming. Ehm... Um... De benoeming van de huidige voorzitter, dat was uh, een die is zoals het heet in een mandje gedaan. Dus er is de buit verdeeld tussen het voorzitterschap van de Eerste en Tweede Kamer en die van de Raad van State. En toen kreeg de PvdA voor het eerst het vicevoorzitterschap van de Raad van State. Cenk Willink? Cenk Willink, al was een bekwame man, dat is, verder, dat is punt niet. Uh, zeer bekwaam zelfs. Uh, daarvoor zijn voorganger... Dat was meneer Scholten, die was van de CHU. Die kwam uit de Raad van State. Die is toen even minister geworden om een paar problemen op te lossen. En vervolgens uh, is die teruggekeerd en voorzitter gemaakt... tot grote woede van diezelfde PvdA, Den Uil destijds. Want er was achter de schermen een deal gemaakt tussen Den Uil en de... Ik denk, was dat toen al het CDA, vermoed? net, denk ik. Ja, voornlijk wel een CJA. Dat de volgende uh, vicevoorzitter en PvdA zijn, voor het eerst in de geschiedenis. En toen is op de valreep heeft wiegel als minister van Binnenlandse Zaken heeft nog even in snelheid zijn oud-collega, bijna oud-collega, timmer collega, Tim -collega scholt erheen uh, geschoven. Dat is een flinke rel geworden. Maar goed, uh, zo is dat gegaan, ja. ja. Um, de Raad van State bestaat uit staatsraden, want zo heette het, het heten de leden, staatsraden. Ja, niet alle leden heten staatsraden. Vroeger wel. Vroeger waren alle leden staatsraden. Nu heb je staatsraden, leden en staatsraden in buitengewone dienst. En daarnaast heb je nog een paar staatsraden van het Koninkrijk. Dus die komen erbij zitten als het over koninkrijkskwesties gaat. Maar ja, de, de, de mooi, het mooie woord is staatsraad. Ja. Maximaal 28 staatsraden worden door het kabinet benoemd. Ja. Uh, en maximaal 50 in buitengewone dienst. Ja. Die 28 zit daar het politieke leed, zal ik maar zeggen. Tenminste jouw politieke leed. Namelijk dat ze benoemd zijn voor en door de politiek. Namens de politiek. Ja, ja daar zit het. Mijn indruk is, ik heb niet van alle, alle buitengewone de, de doopstel gelicht. Maar mijn indruk is dat daar de wiskundigheid een uh, grotere rol speelt... dan uh, de politieke kleur. Hoewel ook daar zitten partijgangers onder, dat weet ik... Ik heb een van die mensen eens geïnterviewd. Ik zal zijn naam niet onthullen. En die vroeg ik aan: haar Van God, uh, meneer. Uh, had ik bijna zijn naam gezegd. Ik hou me niet God, meneer. Maar hoe... is het zo echt om zijn naam te noemen? Nee, Het was, het was vertrouwelijk. He, het was vertrouwelijk. Oh. Uh, hoe ging dat nou? U, werd, uh, u was uh, u geweest. Toen hebt een gesprek gehad met de vicevoorzitter. En, uh, ja, ja, ja. Gesprek gehad. Uh, en hoe Vroeg u nou bijvoorbeeld of u lid van een partij was? zei ik dus tegen die uh, meneer. zei: die... Nee, oh, dat vroeg hij niet. Oh. Ik zei, oh, nu moet ik even stil zijn, even, even, even niks vragen. En daarna kwam het. Dat hoefde ook niet, want we kenden elkaar van die en die partijcommissie. <laughs> dus dit maatschap was al lang bekend. Dat was al lang bekend, ja. ja. ja. ja. ja. Um, bij Donner is het zeker zo geweest. Het gaat om handjeklap, zeg maar, om dit soort hele belangrijke posities. Wordt dat verdeeld onder de politi alle politieke partijen? Ja, daar zit een, daar zit een zeker, er wordt gestreefd naar een, uh, naar een zekere uh, evenredigheid... Tussen de, tussen de gouvernementele partijen... zijn dus zeggen partijen die ofwel in de regering zitten... of erin gezeten hebben... of er heel goed in zouden kunnen komen... in de praktijk van Nederland is dat tot nog toe. Want het is nu allemaal erg in beweging. Is dat CDA, VVD, PvdA, D66? Daar houdt het op. Er Geen is... SP? Geen PVV? Nee, die, nee PVV zeker niet. Nee, nee, nee, nee. Ja, maar goed, dat zijn grote politieke bewegingen ja. in Nederland. Ja, ja, ja. Nee, die doen uh, niet mee. Um, het is zelfs zo dat... Um, de andere partijen, GroenLinks, de SGP, de Christen... die krijgen af en toe wel eens een keer een kruim... het van de tafel valt hier en daar een klein postje. Een in een, een van het dorp of zo. Dat gebeurt wel eens. Um, maar uh, de anderen die zijn uh, echt uitgesloten. Maar de burgemeesterbenoemingen doen ook volop mee in deze tombola. Ja, ja. De, maar dat is, dat is wel weer aardig. Die burgemeesters, dat was uh, totdat uh, de... Benoemingsprocedure daarvoor wat veranderd is. Dat is, meen ik, in 2002 gebeurd of zoiets. Want toen was er die strijd om de burgemeester uh, te laten kiezen. Dat is toen in het laatste moment afgeketst. In de Eerste kamers is afgeketst. Een van de kroonjuwelen van deze semester? Precies. Voorwaarden voor regeringsdeelname ook nog? Ja, ja, ja. En ik dacht dat Wiegel de de stekker eruit trok. Op het laatste moment, als ik me dat goed herinner. De jongensteek van Hans Siegel. Ja, ja, ja, die was daar dus zeer tegen. Die wil helemaal niks aan het mogen. Maar goed, tot die. Uh, toen is dus wel het, het, de procedure veranderd. In die zin dat nu uh, de gemeenteraad een uh, voordracht doet van ja. twee personen... en die wordt daarna openbaar gemaakt. En dan moet je als minister van hele goede huizen komen... waar je daarna wat aan veranderen. Het betekent dus dat als je daarin wilt sturen, je dat moet doen, voor de gemeenteraad daarover begint. Maar nee, neem even Utrecht. Hè? Utrecht ja. is, is uh, ik geloof, de laatste grote stad geweest... Ja. Uh, die een nieuwe burgemeester kreeg. Uh, toen, toen is er een referendum gehouden met ja. twee kandidaten. Ja. Ja. Uh, twee kandidaten... Ja. Oh, je moet nu al lachen. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Twee ja. kandidaten van Partij van de Arbeidhuizen. Ja. Um, want, zei uh, de commissie van de gemeenteraad... Um, andere partijen uh, hadden geen goede kandidaten beschikbaar. Ja, ja, ja. ja. ja. Daarna gebeurde hetzelfde in Eindhoven. Uh, er waren ook toevallig twee kandidaten van de PvdA die de beste bleken te zijn. Ja. Ja. Ja. Maar hoe wordt dat spel dan gespeeld? Je kijkt heel sceptisch naar ja ja, ja, ja, ja, ja. Nee, wat ik. Uh, kijk, zeker bij zulke grote plaatsen. als het om, om prestigieuze posten gaat, Utrecht. Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Groningen... dan uh, bemoeien de nationale politieke partijen, dus de, de toppen van de partijen... bemoeien zich daar zeker mee zitten achter de schermen te duwen en te trekken. En dan, er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop je bijvoorbeeld zo'n uh, zo spel kunt beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld met anderen afspreken. Je kunt bijvoorbeeld achter de schermen verdelen en zeggen... luister eens, wat heel lang zo geweest is, Amsterdam, Rotterdam voor de PvdA... Ja, Utrecht uh, voor de VVD en Den Haag voor het CDA. En dan kun je dus met elkaar afspreken: stuur jij nou hele zwakke kandidaten? Dat kun je doen. Maar dat is een soort herenakkoord of zo. Ja. Ik bedoel, ja. Zo werkt het dan, denk je, dat in het geval van Utrecht dat dan de VVD denkt: van, nou ja, of we sturen helemaal niemand, of we sturen iemand waarvan je voorhand weet dat het 0% kans heeft. Ja, ik denk dat, dat, ik weet het niet, maar het is heel goed voorstelbaar dat het daar zo gegaan is. Uh, dat kan ook in de Raad gemaakt zijn. Dus men kan in de Raad uh, gezegd hebben in die vertrouwenscommissie... met afstemming van de vastlijst van God... Uh, het wordt wel eentje van, van die kleur toch, ja, jongens. En daar kan, daar, daar kan een prijs aan verbonden zijn geweest. Dat kan. Dat ja. kan. Wat is er nou, uh, ook als het om de Raad van State gaat, zo erg aan? Laten we het over de Raad van State ja. alleen hebben. Wat ja. is er nou zo erg aan dat de politiek zich met die benoemingen bemoeit? Nou, laten we beginnen met, met uh, het, het principiële argument. Dat is, uh, wij pretenderen democratie te zijn. Dat betekent, denk ik, dat als je ergens op een plek zit... waarbij je opvattingen, je partijpolitieke opvattingen, politieke uit te doen... dan heb je een legitimatie nodig. Dan moet je gekozen worden. En op andere, andere plekken waar dat niet zo is, maar kleur geen rol speelt... dan moet je gewoon benoemen de best gekwalificeerde... Dat is het ene argument. He, dus uh, speelt kleur een rol? Best. Maar dan kiezen, wat mij betreft. Speelt kleur voor de functie, het hoeft geen rol. Een profielschets, kandidaten, open werving, Maar je kunt ook zeggen, bij juist bij zo'n heel belangrijk college... als de Raad van State, een chic ja. college... is ja. het van belang dat je de maatschappij zo goed mogelijk representeert. Nee, het is toch geen representatief orgaan. Het is toch... Dan, dan implice, als je dat accepteert, het argument, dan impliceert dat... dat kleur, politieke uh, overtuiging, dus een rol speelt in het werk. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat dat in, in sommige... nou ja, als het om de adviesfunctie van, van ja. de Raad ja. van State gaat... Ja. dan kan ik me goed voorstellen dat, dat het wel degelijk van belang is... dat de verschillende smaken in de maatschappij zeg maar, doorklinken in de adviezen aan het kabinet. Nee, dan, dan misken je de Raad van die adviezen. Die adviezen zouden moeten gaan over... De wetstechnische kwaliteit. Dus hoe zit dat ding juridisch in elkaar? Uh, de link met het stelsel, dus met, met, met grondwet... met uh, het beginsel van behoorlijk bestuur, uh, rechtsprincipe, et En de beleidsanalytische kwaliteit. Gaat die wet de doelen halen die je bedoelt te halen? Kan die werken? Is die uitvoerbaar? Et cetera. Dat zijn puur technische kwesties voor gekwalificeerde juristen. Dat, wetstechniek is, is moeilijk. Dat zijn specialisten binnen, binnen de juristerij voor gespecialiseerde juristen... En voor bekwaam bestuurskundigen. Daar hoeft, daar hoeft het politiek geen enkele rol bij te spelen. Het gekke is wat je nu beschrijft, hè, 2007. Ja. Uh, er was een uh, referendum geweest ja. over de Europese Grondwet. Dat referendum ja. heeft toegeleid dat Nederland nee zei tegen, uh, dat, uh, ja. tegen dat voorstel. Ja. Toen kwam er een nieuw voorstel en toen heeft het kabinet, het toenmalige kabinet, aan de Raad van State advies gevraagd. Wat ja. moeten wij doen, Raad van State, weer een referendum of nee? Of ja. niet? Nou, antwoord, Raad van State, niet doen, hoeft ja. niet. Ja. Toen stak er een storm in Nederland op omdat men zei, die Raad van State zijn zo politiek als ik weet niet wat. Want het kan Balken er wel heel goed uit. Ja, ja, ja. ja je kunt het beter onderbouwen zelfs. Uh, kijk, als het eerste verdrag waard omging, dus het om ging, het uh, constitutioneel verdrag... als dat een referendum waard was, dan het tweede, dat van Lissabon ook. Want op een paar, uh, oh, behalve wat humoral aan het hangen, sluitwerk. is er niks aan veranderd. Het iets ging eruit en nog een paar van de, ja, de vlag gingen eruit. Precies, en de buitenlandcoördinator heette... buitenlandcoördinator, geen minister van buitenlandse zaken... en zo, de flauwe, allemaal ja. flauwekul. En die president die kwam er? En ja, en het, het, het, het, het punt is... Ja, het kwam natuurlijk wel alleenheid, geen president, maar goed. <laughs> het, het, het, het punt is natuurlijk dit, dat uh, was daar een referendum over gekomen... Dan uh, was de uitkomst zeer waarschijnlijk wederom negatief geweest. Omdat er niks veranderd was. praktisch niks veranderd was. En dat had de regering in hele grote moeilijkheden gebracht. Dus kwam ja. dit advies dit het kabinet toen wel heel erg goed uit. Dat viel als mannen uit de hemel. Ja. Ja. Ja. ja. Maar je denkt ook er is geen twijfel over mogelijk dat het politiek ingestoken is geweest destijds. Ja, dit is, uh, ik, ik heb daar met veel mensen over gesproken. Veel mensen over gehoord. Ook mensen die vonden dat het heel goed was dat er gaat. Dat wat de raad gedaan had, die toch allemaal zeiden... het was wel een politiek advies, dat was het ook. Zonder enige twijfel. Goed. Mijn gast vannacht is Nico Baakman over uh, de Raad van State... en uh, de politieke benoemingen, het hele fenomeen wat daar omheen speelt. Je hebt uh, muziek voor ons meegenomen? Ja, ik heb uh, mijn, uh, de keuze laten vallen op Duke Ellington... Het nummer heet Innocent Sentimental Mood. En dat is voor mij voor eeuwig verbonden. met dat melancholieke hoofd van Simon Kamichelt. Dat was namelijk de herkenningstune. als hij. Uh, een van zijn uh, stukjes voorlas op televisie. Opeens klinkt je heel oud nu. <laughs> Dankjewel. <laughs> nou ja, dat, het, het, het hoeft, het hoeft niet, helemaal niet echt te zijn. toch in tegendeel zelfs. Maar, maar dat is wel echt van de jaren zeventig, toch? Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja zeker. Dat is, dat is zeker uit die tijd. Ja. Maar Elkdor is nog ouder. Hè? Dat nummer is. Volgens mij volgens het vlak naar de oorlog, denk ik. Ja. Ja, ja Maar dat maakt een klassiek. Dat blijft mooi. We gaan er naar luisteren. Blijft luistert een saxofonist hier, hè? Uh, met afgunst. <laughs> ja? Ja, ja? Dit kan je niet? Nee nee nee nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik ben een vreselijk amateur. Maar vreselijk als in vreselijk slecht... of vreselijk uh, mijn best doen, maar... Oh. zal dit niveau <laughs> halen. Nee, het is... Dit doet, uh, je, maar het, het punt is, je hoeft het niet goed te zijn. Als je het een beetje zelf doet dan krijg je des meer plezier in het werk van anderen die het wel goed kunnen. Dat je dan weet hoe het moet en hoe moeilijk het is. En dan denk je, well, god, die kan het toch wel goed. Hè? Dus dat is, dat is, is heel leuk. Ja. Ja. Wat, wat, wat zo iemand als Duke Ellington natuurlijk ontzettend goed beheerst... en trouwens alle, alle goede uh, muzikanten is... dat ze niet zo eens heel veel spelen, nee. maar dat het heel goed geraakt is. Ja, ja. ja. ja. ja dit is, is heel knap. Ja. Als je naar de politiek kijkt, is, is politiek uh, in dat opzicht ook... Uh, Zo'n tak van sport, eigenlijk moet je zo min mogelijk doen, maar zorg het maar dat het raak is. Ja, <laughs> ja vaak is. Uh... Nou, laat ik het zo zeggen, als je. En dat geldt, geldt voor. Uh... Ook, ook, dat geldt ook voor de hooglijke andere functies. Als je grote ambities hebt, als je veel wil bereiken, dingen, echt doelen voor ogen hebt, dan ga je met de kop tegen de muur lopen. Dus je moet vooral. Uh... Kijken waar het heen gaat en daar moet je over hebben naar zeggen en dat wil ik. En dat ene ding, dat wordt het dan ook. En dat wordt dan ook, ja. ja. oké okay. Dus, ja. dus oh, dat is wel degelijk een parallel. Dus je, de, zeg maar de mensen die te veel spelen te zeg spelen, maar, die lopen tegen de muur. Dat is de... Ja, ja, ja, dat geldt ook voor, ook voor ambtenaren hè. ook in de bureaucratie. Als je, als je echt iets wilt en met, met volle overtuiging en vuur achter dat doel staat... je gaat bijna zeker heel erg frustreerd raken... We kregen, we kregen een, een, een Twitterbericht van Peter. Die uh, stuurde een foto. En er stond een foto uit Amerika ongetwijfeld. Diapers and politicians should be changed often. Both for the same reasons. <laughs> heel, een bord uit Amerika. Ja, heel geestig. Moeten ja. we hem vertalen? <laughs> ik, uh, ik. Lui, luiers en politici moeten beide regelmatig uh, uh, vervest worden. Vervangen ja. worden. Ja, ja. Wat, wat is changed ja. in dit verband? Verschoond. geen ja, ja, ja. ja. nee. politicus. Nee. Hoewel, nee, verschoningsrecht. Oh ja. Ja. ja, Overigens voor dezelfde reden. Ja. Verwisseld zou ik Verwisseld, zeggen. dat zou is het ja. Ja, ja. goede. Jij bent politicoloog, daarom hebben we jou ook gevraagd. Jij bent iemand die bijzonder kritisch is als het gaat om alle politieke benoemingen die er in het land plaatsvinden. Jij hebt een beetje een, een soort zijpositie als het gaat om de politiek. Je kijkt een beetje van. Het is een zijlicht wat jij laat schijnen op de politiek. Wat, wat heb je eigenlijk met de politiek? Ik, uh... Dat was de diepste zucht van vanavond. <laughs> ja, het is een, het is een, het is een, het is een soort haard liefdeverhouding. Ik heb er al een, vanaf een, een, uh, betrekkelijk jong heel veel belangstelling voor. Ik kijk ernaar en dan denk ik, wat gebeurt er allemaal? Dan wil ik het snappen en begrijpen en ik wil het ook uitleggen. En er zijn uh, dingen die daar gebeuren waarvan ik denk van... Goh, ik mag het lekker maar... Nee, die ik van, doe maar niet... nee ik van hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Hoe kan dit noem gebeuren? Noem eens wat uh, Nou ja, noem maar, maar, je... noem maar eens een aardigheidje. Dit, uh, het gedoe nu, wat nu speelt met die euro. Dat kost de Nederlandse belastingbetaler heel veel geld. Dat gaat pensioenen kosten, dat gaat banen kosten. En dit was allemaal niet nodig geweest. Nergens voor nodig. Die weefout. Wel één munt, maar niet één. budgetair Nou ja, dat hoeft nog niet eens, maar niet één. budgetair uh, en uh, een fiscaal stelsel. Eén begrotingsstelsel. Een, dat iedereen in die tijd die kon dat weten, dat is ook voorspeld, dat gaat dus fout. En dan maken ze afspraken. En vervolgens, uh, wie zijn die eerste de eerste die afspraken overtreden? Duitsland en Frankrijk. In omgekeerde volgende, geloof ik trouwens. Ja, ja, ja. ja. En, dat, en, en nu is het dus 8, ach, vijftien ach, jaar later. En nu heeft niemand het gedaan. En het is niemands schuld. En het kost de burger handenvol met geld. Ja, maar dat is uh, uh, slecht leiderschap, toch? Ik bedoel, uh, als, als daar. Uh, het, het is niet de schuld van de politiek. Ik vind het anders ook niet te hanteren begrip hoor in dit verband. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Dit, dit, dit zijn keuzes die zijn gemaakt in een, in een betrekkelijk klein gezelschap. Een gezelschap van, uh, van, van staatshouder, regeringsleiders en. Uh... Uh, en, uh... Ja, maar er is er ook sprake van... als je het over schuld wil hebben, over collectieve schuld... Ik bedoel, wij vonden het toch allemaal prima. Het geld klotste tegen de plinten. Uh, en uh, weet je... Uh, uh, ja, ook wij, de journalistiek, bemoeiden zich er totaal niet mee. Nee, er was een soort, een soort van, van euforie. Maar er is gewoon bewust niet geluisterd. En dat, dat gebeurt heel, heel vaak. Ook met die, met die beto bijvoorbeeld. En daar, toen... In toen daar besluiten over genomen werden, was er hele goed onderbouwde kritiek. Dit gaat flink meer kosten dan je denkt in de aanleg. Dit gaat niet renderen. Het is allemaal uitgekomen. Die kritiek is genegeerd, niet naar geluisterd. En wie heeft het gedaan? Niemand is verantwoordelijk en de burger betaalt. Dick. Ja, ja. Nou, Waar zit de pijn nog meer als het gaat om, om, om, om politieke vriendjes die politieke vriendjes benoemen? Wat jou betreft. Um, de pijn zit hem ook hierin. Dus los van, van de vraag dat het dus niet strookt... met, met uh, democratische principes. Zit hem hierin. Uh, en ik bedoel, welke plekken? Waar gebeurt het nog meer? Oh, op, op die manier. Oh, het gebeurt um, bijna overal. Ik heb... Um, er is vrijwel geen sector vrij van. Het is uh, alleen in... Uh, naar, naar mijn baan alleen in de diplomatieke dienst. En in de defensie. Daar is het... Daar ken ik wel een paar gevallen van. Ik denk van, nou, wat zou dat nou zijn? Maar daar is het volgens mij niet structureel. Laten we zeggen dat GroenLinks waarschijnlijk wat ondervertegenwoordigd is bij Defensie. Ja, en ja, de VVD wat oververtegenwoordigd. Maar ik, ik heb van politieke benoeming in Defensie heb ik nooit iets gemerkt. Wel heb ik gemerkt dat achteraf bleek dat hoge mannen van Defensie plotseling eerste de Kamerlid waren voor een bepaalde partij. En ik zag een keer uh, de toenmalige op bevel hebben van de strijdkrachten op een beëngst, want ik dacht van god, is dat geen CDA-bijeenkomst? Maar, uh, maar goed, maar dat is, bij Defensie en bij diplomaten vallen volgens mij mee. Maar in de rest... Dus bij de, bij, de, bij de burgemeester, de commissaris van de Koningin... de Algemene Rekenkamer, de Raad van Staten, de gefinanciers van de Eerste en Tweede Kamer... bij alle ZBO's, bij ja. de adviesorganen, overal... ZBO's speelt. zijn zelfstandige bestuurlijke ja. organen? Ja. Uh, uh, uh, woningcorporaties? Uh, Niet meer waarschijnlijk? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Bij is bij universiteiten zo geweest. Toen er nog reisuniversiteiten waren, die zijn, dat zijn nu ook ZBO's geworden... En dat is het wat milder, geloof ik, maar die waren ook verdeeld. Omroep? Omroep heel erg, ja. Omroepbestuur, NOS vreselijk, ja. Ja, de publiek de, de, de, de, de, de, de, de om op het ja, tegenwoordig, ja. Ja. ja. ja. Um, maar, maar uh, oké, okay, dus, dus op dat soort lagen. Uh, als je het vergelijkt met buitenlanden. zijn daar minder rabiaat in dan bijvoorbeeld België, toch? Neem ik aan, als het gaat om politieke benoemingen. Nou ja, België heeft de reputatie. Uh, de, daar, daar gaat dus het verhaal dat je zelfs om te worden bij een departement nog uh, van de goede kleur moet zijn. Maar uh, ik vrees dat uh, in Nederland wat dat betreft uh, de schijnheiligheid de of hier, maar de praktijk, precies hetzelfde als een graadje erger is. Want dat is, vind ik dus ook wel een beetje... Maar waar baseer je dat op dat het in Nederland misschien het gaatje erger is dan in België? Ehm... Um... Ja, waarschijnlijk is het een gevolg van mijn morele oordeel dat als je iets doet, je ook maar vooruit moet komen. Ik heb het niet gemeten, dus dat kan ik, dat kan ik gewoon helemaal niet hard maken dat het erger is. Maar het komt in Nederland heel, heel veel voor. Heel veel voor. Ambtelijke toppen, directeur-generaal, secretaris-generaal. Je kunt het vergeten als je niet lid van de goede partij bent. Uh, het geldt voor commissaris. Van de... Enfin, het hele, de hele riedel heb ik opgegeven. Alleen, het, het... Nederland is typisch. Het is nooit waar. Dat is zo gek, het is nooit waar. Dus uh, we hebben een uh, talloze keren, en er zijn er kranten die daar, daar nogal achteraan zitten... dan is er zo'n benoeming in het, in het uh, geweest en dan komt de kritiek op... en dan uh, is het klip en klaar dat die kleur... maar dan zegt het altijd van, nee, nee, die kleur was helemaal toeval. We hebben gewoon de beste persoon benoemd, die kleur was, was secundair toeval... Echt? Nou ja, goed. Feit is natuurlijk wel dat het een het ander niet uit te sluiten. Toch, dat we dat dan even hardop zeggen. Het kan best zijn dat iemand ja. die een politieke kleur heeft. en om die reden primair benoemd wordt. ook gewoon een hele goede burgemeester blijkt. Dat kan. Ja, dat kan, maar dan is het wel geluk hebben. Je moet wel even beseffen dat je in Nederland praat over. een partijleiderschap dat ongeveer. twee, 2,5 procent van de kiezers betreft. En als dan 100 procent van. Uh, de plekken, de burgemeestersplekken, vergeven wordt aan partijleden... dan weet je dus dat je er niet in komt zonder partijlid te zijn. En, ja, en als het dan ook nog van tevoren vaststaat dat het iemand van die club moet wezen... dan wordt de vijver om uit de vissen wel klein natuurlijk. Gaat uh, Donner zich ontwikkelen tot een goede vice-president van de Raad van State? Oh god, dat is... Uh, dat is uh... Een moeilijke vraag. Ik, ik vermoed dat het een hele andere uh, wordt. De, voor, voor, de, voor, de vorige, de Tjenkwil is nog scholter... die had, uh, heeft vooral zich vooral uh, geconcentreerd op het aanzien van het ambt. Van het dus Die ging heel deftig te doen en die ging uh, apart wonen en zo. Dat, dat werd uh, echt, een, echt een hofhouding. Ja, maar, Donner? Ja, Donner. Willing was inhoudelijk heel, heel, heel goed en heel kritisch... Donner, ik heb geen flauw idee. Ik weet het niet. In het tweede uur van Casaluna. wil ik graag doorpraten met u, de luisteraar... over het onderwerp hulp van anderen. Vriendjespolitiek, duw in de rug. Heeft u wel eens een zetje in de rug gehad? Steun van anderen? Bent u daarmee op een plek terechtgekomen die u misschien niet helemaal verdiend had... maar die wel door de omstandigheden een feit is geworden? 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. U kunt bellen graag in het tweede uur. Dan zijn we weer terug bij de NCV. Nico Baakman, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Maastricht... Hartelijk dank. En we wachten het af of het wordt morgen. We zullen het zien. Ik heb het graag gedaan. Dankjewel. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat jij, jij. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1, aflevering 29, 1960. Hebt u de kritiek van Pieters op de eerste aflevering van onze Atlas gelezen? Die heb ik gelezen. Die is vernietigend. Die is vernietigend. Maar hij wenst ons ook geluk. Dat is belangrijk. Maar hij zegt ook dat hij een veelvoud aan gegevens heeft die wij niet hebben. Dat zegt hij ook. Wij zullen die man in onze redactie moeten opnemen. Ik maak mijzelf er een verwijt van dat ik dat niet eerder heb gedaan... Maar wist u dan niet dat Pieters die verhalen liet verzamelen? Natuurlijk wist ik dat niet. Dan zou ik het wel hebben vermeld. En Van Hammer ook niet? Dat neem ik aan. Maar u zit toch samen in de redactie van Ons Tijdschrift? Dat stelt niets voor. Ons Tijdschrift, dat is Pieters. En Pieters is er de man niet naar om zoiets mee te delen... als hij zich gepasseerd voelt. Maar dan moet hij niet in de redactie van de Atlas. Dan moet hij op zijn donder hebben. Pieters is een machtig man. En Jan Van Hammer wordt oud... We zullen daar rekening mee moeten houden. Ik zal van Hanne een brief schrijven... dat we Pieters moeten uitnodigen toe te treden. Dan hebben wij in de toekomst geen last meer van hem. Dat begrijp ik niet. Dat komt nog wel. Toen ik zo oud was als jij, reageerde ik ook zo. Op de duur leer je inzien dat je daar niets mee bereikt. Je bereikt alleen wat... zolang je je vijanden te vriend weet te houden. Leer dat van mij. Jan van Hamme zal wel bezwaren maken, want die twee liggen elkaar niet... maar daar moet hij zich maar overheen zetten. Het voortbestaan van de atlas staat op het spel. Ik heb er nog eens over nagedacht... maar wij zullen er toch iets tegenover moeten stellen... Het gaat niet aan dat er straks vanuit Vlaanderen... veel meer gegevens zijn dan uit Nederland. We moeten daar even over praten. Hoe wou je daarin voorzien? Daar is niet in te voorzien. Natuurlijk is daarin te voorzien. Wat de Vlamingen kunnen, kunnen wij ook. Om te beginnen hebben we geen studenten. En verder? En verder betwijfel ik of wij in ons land nog verhalen vinden. Dat zullen we moeten onderzoeken. Heb je nog wel eens iets van, van de kastelen gehoord? Nee. Dan zou ik hem toch nog eens schrijven. We hebben dus geen studenten. Kun je het dan niet zelf doen, samen met Bart? Dat is toch uitgesloten? Het gaat om honderden plaatsen. En als je hoort hoeveel moeite het van de kastelen gekost heeft... terwijl hij die mensen kende en hun dialect sprak... Het zou toch wel goed zijn als je eens een paar steekproeven nam. Je zult toch met een voorstel moeten komen. De enige mogelijkheid is dat we een aantal veldwerkers aanstellen die stelselmatig het land afwerken zoals ze dat in Zwitserland gedaan hebben. Hoeveel zouden dat dan moeten zijn? 25. 25. Twee per provincie. Dat is nog aan de lage kant. 25 is te veel. Daar krijg ik geen geld voor. Is drie niet genoeg? Drie? Hoe kan dat nou? In het plaatsnamenboek staan alleen al 3000 plaatsen. In iedere plaats zul je toch tenminste 10 mensen moeten bezoeken, gemiddeld. En dan waarschijnlijk nog een paar keer. Dat is 30.000 mensen, 90.000 bezoeken gedeeld door 25. Dan is één zo'n man zeker duizend dagen bezig. Dat is drie jaar. Drie jaar is natuurlijk uitgesloten. Zo lang kunnen we niet wachten. En bovendien, je kunt een Limburger toch geen onderzoek in Groningen laten doen. Zo'n man moet in zijn eigen streek blijven. 25 minstens. En liever nog 30. Drie per provincie. Goed. Je hebt me overtuigd. De vraag is alleen hoe we dat moeten betalen. Dat kunnen we niet betalen. 25 mensen, dat is meer dan een miljoen per jaar. Dat betekent dat we met gepensioneerden zullen moeten werken tegen een geringe vergoeding. Ik denk erover of we daarvoor geen subsidie kunnen krijgen van ZWO. Volgende week spreek ik de directeur, dat is een goede vriend van me. Dan zal ik er eens een balletje over opgooien. Tot morgen. Tot morgen, Koning. Als God het wil. Dag, Bruin. Dag, Koning. Eet ze. Wat de zeegtjes en de wereld kennen, en dat ik mee mag doen met al wat leef, en mee mag ademen met al wat adem heen. Ik ben zo klein dat ik mooi kan, ik ben zo zijn en dat de vruchten van de steunen spoelen als vissendeen, en op die kleins wachten enkel voor jou. Van radio. Mens. Dat is mijn vader. Wat doe je? Ik heb net gegeten. Wat heb je gegeten? Brood met eieren en kaas en knoflook. En tomaten. Maar je moet toch warm eten? Ik heb het in de olie gebakken. Hoe gaat het nu met moeder? Een stuk beter. Ik denk dat ik morgen wel weer naar huis kan. Je hoeft je niet te haasten. Nee. Hoe was het vandaag op het bureau? Gewoon. En wat ga je nu doen? De krant lezen, denk ik. Nou. Dag. Dag. Doe moeder de groeten. Wat nu? Ik hoor van Ansing dat jij bij ZWO geld voor een onderzoek van Koning hebt aangevraagd. Dat had je ook wel eens voor mij kunnen doen. Je wist toch dat ik een plan voor een onderzoek naar spreektaal heb? Dat wist ik niet. Daar was bij niets van bekend. Ach wat, dat wist je heel goed. Ik hoef er niet overal aantekening van te houden. Dat lijkt me dan toch wel verstandig, want ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb gezien. Natuurlijk heb je dat niet gezien. Ik maak toch geen plan als ik niet eerst weet dat ik er geld voor krijg. We hebben het er verschillende malen over gehad dat het verschrikkelijk belangrijk zou zijn als daar eens onderzoek naar gedaan werd. Dat zou heel belangrijk zijn, maar ik kan me niet herinneren dat we toen over een subsidie van ZWO gesproken hebben. Dat ligt toch niet op mijn weg? Dat is toch de taak van de directeur? Jij bent directeur, ik niet. Ik ben directeur, maar jij bent hoofd. Als je wilt dat ik een verzoek indien, zul je eerst met een plan moeten komen. Schrijf maar een stuk, dan zal ik zien of ik dat kan indienen. Het is trouwens helemaal niet gezegd dat Koning er geld voor krijgt. ZWO is tegenwoordig heel zuinig geworden. Wanneer moet je dat plan hè? Wanneer je wilt. Dan krijg je het deze week nog. Ik begrijp niet hoe je het zo lang met dat mens hebt uitgehouden. Ik was geloof ik razend geworden. Ach, wees blij dat je niet met haar getrouwd bent. Dat had je ook kunnen overkomen. Waarom heb je niet hooi geroepen? Wat heb je daar? Wacht even. Je hebt daar toch geen bandrecorder? Je hebt daar toch zeker geen bandrecorder? Ja? Je bent er toch niet aan het opnemen? Schreeuw niet zo. Doe uit dat ding. Doe, doe uit. Waarom? Omdat ik dat wil. Omdat ik die rotzooi niet in mijn huis wil. hebben. Uit, zeg ik je. Godverdomme. Hoe haal jij het in je hoofd om mij stiekem op te nemen? In mijn eigen huis, terwijl ik nergens van weet. Hoe haal je het in je hoofd? Het was niet stiekem. Ik wil je alleen laten horen hoe je stem klinkt. Ik dacht dat je dat leuk zou vinden. Leuk vinden? Leuk vinden? Ken, ken je mij nou nog niet? Weet je na 16 jaar nog niet dat ik zulke rotzooi niet in mijn huis wil? Het is al erg genoeg dat je er op het bureau mee te maken hebt. Dan hoef je toch ook niet nog eens mee naar huis te brengen? Wat bezielt je? Ik moet er morgen mee naar Marken. Naar Marken? En had je hem dan niet op het bureau kunnen laten? Je kunt toch wel eerst langs het bureau gaan om het op te halen... in plaats van zo'n rotding in huis te brengen? Ik wil het niet. Die techniek. Ik wil die rotzooi niet in mijn huis. Dat je zo'n ding op het bureau gebruikt, is al erg genoeg. Dan hoef je het niet ook nog eens mee naar huis te nemen. Ik moet ermee oefenen. Dan doe je dat maar op het bureau. Dat kon niet. Want ik hoorde het pas aan het eind van de middag. Beerta heeft die afspraak gemaakt. Dan doe je het maar niet. Dan doe je het maar zo. Zonder te oefenen. Wat moet je daar op maken? Verhalen opnemen van vissers. En moet je daar een bandrecorder voor hebben? Natuurlijk moet ik daar een bandrecorder voor hebben. En hoe deden ze dat dan vroeger? Toen hadden ze zo'n rotding toch ook niet. Hoe deden ze dat dan vroeger? Hoe deden ze dat dan vroeger? Vroeger deden ze het niet. Toen namen ze geen verhalen op. En waarom moet dat dan nu ineens wel? Waarom hebben ze die rotdingen nu dan ineens wel nodig? Omdat het veel mooier is. Mooier? Je wil me toch niet zeggen dat jij het mooier vindt? Je bent toch geen man van de techniek, hoop ik. Je bent toch geen ruimtevaarder? Dan zou ik niet met je getrouwd zijn. Ach, schijt toch uit. Dan zou ik niet met je getrouwd zijn. Hoor je me? Ja. Wat zeg je daar dan op? O. Oh. O? Oh? Daar zeg ik O oh op. Wat moet ik anders zeggen? Als je dan maar eens en voor goed weet dat ik die rotzooi hier niet in mijn huis wil hebben. Die laat jij maar op het bureau.